Van 11 uur. Christian Wonenbakker met de Tenno. Mensen met meer dan één baan neemt toe. Volgens vakbond FNV hebben meer dan een half miljoen mensen een stapel baan. Het aantal is in twee jaar tijd bijna verdubbeld. Sommige mensen nemen een extra baan omdat ze dat leuk vinden of omdat ze zich op die manier beter kunnen ontwikkelen. Maar volgens de FNV zijn er ook veel mensen die niet van één baan kunnen rondkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ZZP'ers, mensen met een flexcontract of mensen die voor het minimum werken. De vakbond zegt dat er ondanks de aantrekkende economie nog altijd veel armoede is. In Keulen is een burgemeesterskandidaat door iemand met een mes aangevallen en gewond geraakt... Het is Henriette Reker, een partijloze kandidaat... die wordt gesteund door de CDU, de Groene en de FDP. Ze voerde campagne op een weekmarkt toen een man op haar afliep en stak. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De dader werd meteen overmeesterd en door de Keulse politie afgevoerd. Hij wordt op het ogenblik verhoord, meer wil de politie niet zeggen. De burgemeestersverkiezingen in Keulen zijn morgen. De eerste bus met vluchtelingen in Kroatië heeft de grens met Slovenië bereikt... nadat de Hongaarse grens vannacht dichtging... Bij de Sloveense grens worden de vluchtelingen geregistreerd voordat ze verder mogen reizen. De Sloveense regering zegt de grens open te houden zolang Oostenrijk en Duitsland dat ook doen. Het is onduidelijk hoe het gaat met de strijd in de Syrische stad Aleppo. Gisteren begon een offensief van het Syrische regeringsleger met militaire hulp van Rusland, Iran en Hezbollah. Maar de laatste uren zijn er nauwelijks berichten gekomen over de voortgang van de strijd. Voordat de burgeroorlog begon was Aleppo met 2,8 miljoen inwoners de grootste stad van Syrië. Het historische centrum is nu praktisch geheel verwoest. Troepen van president Assad hebben het noorden van de stad grotendeels in handen. In het zuiden zitten de opstandelingen. Het weer, het is een grijze dag. Met hier en daar motregen nauwelijks zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Alleen ligt de temperatuur dan 1 of 2 graden hoger. Dit was het en ZFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB.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 van uh, Goedemorgen Zandvoort op de zaterdag 17 oktober live vanuit Hotel Hoogland. En tegenover ons inmiddels aangeschoven Willem Paap, Sociale Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Willem. Goedemorgen, welkom. Dank uh, Het hoofdonderwerp is vluchtelingenopvang. Ja. Nou, ik, uh, ja, dat is een uh, hot issue in heel Nederland. Bijna in iedere gemeente in Nederland vinden discussies plaats, problemen plaats, uh, oplossingen vinden er plaats. Ja, kortom. Ja, heel veel. Ja. Er, is, er is heel veel te doen. Ja, ja er zijn nog heel veel vluchtelingen. Hoe, hoe zit dat nou even algemeen in Zandvoort? Nou, daar, daar, daar is uiteindelijk dat, nog dat niks regiole, over. Regionale. Alleen maar dat regionale, hè, dat, dat weten wij dan. Hè, daar zijn ze mee bezig, de burgemeesters. De burgemeesters ja? van uh, ja. de regio. Ja, ja. van de regio, die zijn er mee bezig. En uh, dat is alles wat we eigenlijk weten. Maar de vorige keer, dat, uh, toen was uh, onze burgemeester die was hier ook voor de radio... en die heeft toen uitgelegd van... in eerste instantie gaan zij uh, samen... Uh, overleggen hoe gaan we dat aanpakken. Ja. Toen zijn ze weer bij elkaar gekomen en hebben weer een plan op tafel gelegd... om dat verder uit te werken. En als ik het nu goed begrepen heb, maar corrigeer me als het niet zo is... dan komt de komende week komt er inderdaad een, een, het uitgewerkte plan komt op tafel. Dat heb ik ook gehoord. En met name voor zand. Maar plan, hè? Dus maar ja, wat nee. voor plan, weet ik niet. Maar dan is dan de uitkomst van zeg maar, al die uh, regionale overleggen... Ja. En dan uh, wordt dat ook met de burgers nog een soort inspraakavond, hoewel ik ik durf niet. Nou, dat, dat is het grote nou, nou, probleem, nou, nou, he? nou. We hebben gesproken over een inspraakavond, maar het is meer een toehooravond. Ik denk. Wat, nou, wat ik dus hoor uit vele gemeenten. Ja maar, ja, maar dan moet je wel zeker weten dat hier vluchtelingen komen in Zandvoort, hè? Ja, maar ik, ik, ben er even, uh, ik heb begrepen dat ze daar wel van uitgegaan zijn. En? Zijn verhaal was wat wij zouden... Want het zijn altijd op twee manieren. Jawel, jawel. Ja, ik zit hier nou op jouw plaats, sorry. Ja, maar, ja ik wil het zeggen. Nee, gewoon, sorry. Uh, ja. Maar er zijn er dus twee. En dat ja. is dat uh, de, degenen die uitgeprocedeerd zijn... om die zo snel mogelijk inderdaad nu een opvang te geven... zodat er ruimte komt... En klopt. dat wordt dan gepres gepresenteerd ja. van, hebben ja. we die ruimte? Klopt ja. dit? Dan dat klopt, maar uh, uh, je moet me niet vragen welke ruimte, want dat weten nee. wij ook niet. Nee. En uh, uh, ik weet wel dat het niet over hond honderdtallen gaat, maar over tientallen. Ja. He, wat, wat, soms is natuurlijk een hele kleine gemeente. Ja. Maar ja, goed, een drentse dorp. Het is geen oranje de hier. De oranje oranje krijgt er 40 jaar ja. toegewezen. Ja, toe ja, ja, ja, maar dat is ja, weer teruggedraaid. Ja, maar dat is weer teruggedraaid. Maar... Excuses voor gebouwen en uh, dergelijke. Maar wat, wat ik nou zo apart vind. Hè? We, praten, hè? we zijn een democratie in ja. Nederland. Tenminste, dat ja. denken we met z'n allen. Ja. En dan zie je dus dat er een plan wordt gemaakt. Het wordt helemaal bekokstoofd. En dan is er een, een inspraakavond. Maar dat is. Het is toch geen inspreken meer? Dat alles uh, nee, dan, nee, dan is het eigenlijk meer een uitleg van: dit gaan we doen. Ja, dat is maar, een uitleg. Is ja. het dan niet zo? Maar, het... maar kijk, het is natuurlijk een ander verhaal als uh, uh, uh, Zandvoort vluchtelingen gaat opnemen. Dan moet je wel naar de burger van tevoren. Maar dan ook als zeggen als van, nou, Nou, nee, dat is, ik vind van wel. Ik vind gewoon: daar moet je duidelijkheid in hebben. Ja, maar dat is informeren. Nee, het is duidelijk van jongens: wat vinden jullie van als op die plek. Vluchtelingen komen. Maar zo gebeurt het Want, toch nooit nee, wat. Nee, maar zo vind ik dat je dat moet doen. Dat is pas informeren. En dat is ook inspraak geven aan de burger. Niet over ja. de. Nee, wat anders Schrijving, ga je? Over de anders ga je over de burger heen. En dan heeft het helemaal geen zin. Ja, van als je alleen maar zegt van hier komen ze, basta. Maar je kunt ook informeren en je kunt zeggen de ins en de outs. En we hebben dit onderzocht en wij denken dat het daarom gaat. Die informatie is de burger natuurlijk ook heel ja, erg ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar inspraak betekent zijn jullie het ermee eens. Nou dan weet ik al wat er gebeurt Ja, nee, ja. Dat bedoel ik. Ja. Nee, dan, uh, dan, ja, dan, dan staat iedereen op zijn achterste benen. Maar, maar van tevoren. Als een goed voorstel komt. Dan zijn mensen wel eerder geneigd om dat te steunen. Dan precies, dat zeker aan iets de voorkant. Juist. Ja, juist, maar dat is informeren. Ja, ja. ja is informeren, ja, maar dan moet je niet al alles span klaar hebben. En nee. Geen nee. enkele mogelijkheid nee. meer tot wijzen. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee, het is niet tekenen. Daarom dat je zei ik dat ook, hè? Ja. Je moet aan de voorkant de burger erbij betrekken. Ja. Ja. Niet aan de achterkant. Want nee, dan is het precies. al zo dat het daar komt. Nee, maar het moet ook draagkracht oh, hebben. Juist daarom. En dan krijg je draagkracht. Maar als je het andersom gaat doen, niet. Nee, maar dat zie je dus heel veel in Nederland gebeuren op het ogenblik. Dat er geen draagkracht ontstaat bij, bij gemeentes en bij mensen. Gewoon puur. Dat is een beetje op je koude dag volgt. klaar ja. wordt neergegooid en er wordt even over verteld. En dat, en dat, is, dat is niet meer onderhandelbaar of uh, veranderbaar. En dat is natuurlijk Juist. niet goed. Nee. Zeker niet in een democratie. Nee, zeker niet. Zeker Dan gaan niet. mensen een beetje de hakken in het zand zetten natuurlijk. Ja, ja daarom andere... zei ik het ook. Hè? Van, ja. Je moet ja. aan de voorkant... Moet je beginnen. Maar aan de andere kant hebben wij natuurlijk wel toch een, een, een beetje een historie... van het opnemen van vluchtelingen bij in ja. Zandvoort. Ja. ja, we hebben best wel ja, een ja, ja. historie, ja, zeker. Ja. Zeker, zeker. We hebben de, de, de, ja, de, de Belgers en ja. de Belgen gehad ja. en de Georgiërs. En, uh... en die waren altijd welkom. Ja. ja. Nou, maar, ik denk maar goed, het... Joegoslaven jo he Ja, helemaal maar, geïntegreerd. Maar logisch ja. nadenkt natuurlijk. Dat was een heel andere tijd waar we nu in leven natuurlijk. De tijd is... Hè, denkvermogen is anders. Ja. En dat, en dat komt ook door de digitale snelweg, televisie, hè? je gaat heel snel het nieuws binnen. Dat is waar. Hè? En vroeger had je dat niet. En, en je krijgt de voor's en de tegens meteen op een juist, bordje. Juist, juist. En, ja. en dat had je vroeger, in die tijd had je dat natuurlijk niet. Nou, maar het, het vreemde is van deze tijd, is dat... ...de overheden eigenlijk niet in staat zijn om het zodanig te presenteren aan de bevolking... Hè, ...de Nederlanders, dat, dat het geaccepteerd kan worden. Ja. En dat, dat het veel meer draagt. Ze zijn ja. niet in staat om nee. het goed te doen. Nee. Nee. Dus nou, is nou, nou, misschien is dit een leerproces hè, wat er ja. nu aan de gang is hè, voor Europa. Hè. Ja. Hè, wat heel Europa heeft ermee te maken, Nederland, Duitsland, heel uh, veel landen. Misschien is dit een leerproces om te kijken van uh, als dit voorbij is. Hè, want het zal een keer voorbij gaan natuurlijk, dat is logisch. Uh, wat hebben we nou fout daarin gedaan? Hoe ja, kan dat nou precies. beter? Ja. Volgens mij is dat proces al aan de gang. Hè? Want ik, je, je hoort dus inderdaad met name ook uh, Duitsland. die zich een beetje verslikt heeft ja. in de opmerking. Uh, We komen maar binnen. Komen. Ja. Die, ja, ja, ja. ja. Uh, die nu zegt: wij, wij hadden veel eerder moeten anticiperen. Ja. We hadden dit kunnen zien aankomen. Ja. Wat er ging het was al een jaar geleden had. natuurlijk ooit aanzien komen je, je dat dit zou gebeuren. Wist dat wist je. Gebeuren. Ja, zou dus, gebeuren. Uh, en misschien is dat ook wel. En misschien is dat voor Zandvoort natuurlijk ook wel weer een leuk leerproces nu. Ja. Ja, nou, voor ja, ja, een veilige gemeente is het een leerproces. Zoals heel veel mensen altijd reageren, Iedereen heeft oogkleppen op, op. Dus ze zien dat wel van, ah, dat wordt niet zo erg. Nee. Maar als je goed kijkt wat er gebeurt... Dat was, wat vorig jaar al. 2014, ja, ja, dat is ik wel. We waren ja, begon er waren al heel het. veel boodvluchtelingen. Ja. En toen was het van, ja, dat is een Griekenlandse probleem. Ja. Nee, nee, ja. nee. Dat nee, nee, nee, jouw nee, het is, Ja, want het is een Europees probleem hè, op ja, dat En degenen die daar verantwoordelijk voor waren, die hadden kunnen bedenken dat het inderdaad zich uitbreidt als een olievlek. Ja. Ja. ja, en het is zo jammer dat, dat er zo negatief in de pers daarover is. Hè? Je hoeft maar televisie-zinder op te zitten. of ja. de negatief. Nee, negativiteit springt op je af. Ja, maar het probleem van is vluchtelingen. En nee, als je nou eens na, na gaat denken, stel je voor dat er, dat er hier oorlogen zou uitbreken. Ja, exact. Ja. Jij moet vluchten. En er is een, er is geen land die jou wil opnemen. Nee. Dat ze ja, zeggen dan, hoe, van bekijk het maar eens. Hoe voelt dus het dan voor je jezelf? Echte oorlogsvluchtelingen. En ja. je hebt die hele grote groep van jonge mannen tussen de 20 en de 40. die voor zichzelf maar besluiten om ergens anders in, in Europa. Een leven te gaan voortzetten. De economische, ja, economische vluchtelingen. Vluchteling, ja, nou, kijk, dat moet natuurlijk gescheiden gaan worden. Die op die een die of andere manier. Die moeten er onder thuis geplukt worden. Want dat ja. klopt natuurlijk niet. Maar dit is natuurlijk ja, ook. Uiteindelijk, ook uiteindelijk, uiteindelijk hebben wij dat als Nederlanders ook gedaan. Hè? Wij zijn, wij zijn nou ook... naar Amerika gegaan. Want daar. daar ligt het gouden ei. Ja. Dus ja, wij ja, hebben precies. het zelf ook gedaan. Hè? Dus dat, dat, ja, daar maar, moeten we wel aan denken. Dus, dus wat is daar mis mee? Met denken, ik, ik kan ergens anders kan ik een beter leven opbouwen. Dat is de basisgedachte. Ja, dat is prima, maar, ja, ja, ja. Dat, dat, maar als je dan rationeel... heb je het over een leven opbouwen. Maar wat je nu ziet, is dat die vluchtelingen eigenlijk worden opgenomen in een, met een pakket... die mensen die, die, die, die in, in de bijstand leven niet eens hebben. Ja. Die krijgen minder dan ja. een vluchteling die ja, maar in maar vaak hoe je dat ook dat wel. Is, nee, nee, maar vaak doen. hoe je en ook dat wel eens. He, he. he. we, wij hebben plichten... En uh, uh, de gelukszoekers, hè, dan noem ik even de gelukszoekers, hè. die hebben alleen maar rechten. Ja, dat klopt. Nou, daar moet natuurlijk duidelijk onderscheid in worden En daar, moet, duidelijk, en daar moet een duidelijk onderscheid in je gemaakt worden. Ja, en en, en, en, en, en ja, dat moet gaan veranderen. Maar is dat niet in alles, in de hele samenleving, altijd dat je goed moet kijken? Mensen in de bijstand. Kijk als je go alsjeblieft goed En gelukkig gaan ze dat nou doen, hè? Precies. Of dat ja, is, is, is, is het plan, no hè? He? Het is, een is plan. het plan. over het versoberen van, versoberen, de, van, de, ja. van de hulp. Maar ja. aan de andere kant... Maar wat is nou, versoberen? Het is wat, meer wat politieke uitspraken. Dus, dus, ja, we, we versoberen. Uh, dat, dat houdt in... Uh, je je, je krijgt een basisuitkering... Nou, daar wordt alles van afgetrokken. En dan hou je dit over. Ja. Kijk, en wij moeten het zelf gaan betalen. Bij hun wordt het automatisch gedaan. Ja, dus uiteindelijk is het geven zover. Het blijft gewoon hetzelfde. Ja. Toch? Ja, daar moet ik even over nadenken. Ja. Zo, dat is ook zo. Ja. Ze zeggen, ze krijgen een baasuitkering. Een sociale uitkering hè, van 1200 euro. Dan gaan we de huur ervan aftrekken. Dan gaan we dus, uh, de ziektekosten van aftrekken. En uh, weet ik veel wat we ervan af gaan trekken. Nou, is een X bedrag over. Nou, als ik alles betaal van mijn salaris, hou ik ook een X-bedrag over. Dus het is niet verzoberen. Alleen ze proberen het een beetje te draaien, dat je gaat denken. Hey. Maar het is helemaal niet verzoberen. Dat ze eigenlijk precies uh, hetzelfde. Hoe ja, gaat dat in Zandvoort? Is daar al over gepraat hoe dat. Uh, je kunt natuurlijk zeggen, wij uh, gaan zoveel vluchtelingen opvangen, ik noem maar iets. Hoe gaat uh, de financiële kant daar uh, gebeuren? Nee, nee, er is nog helemaal niet, niet over gesproken. Nee, nee, maar uh, uh, kijk, als je uh, uh, als gemeente, hè, dan zeg ik gewoon in het algemeen even, hè, want we weten helemaal nu niet of wij wel vluchtelingen gaan opvangen. Dat weten we helemaal nog niet. B wanneer nee, wanneer maar... komt daar nou duidelijkheid over? Ik dacht deze week. Uh, ja, ja, ja. ja. Nee, Locaties misschien, welke eventueel geschikt zou zijn om vluchtelingen op te vangen. Het, uh, het, het, maar het aantal. Het resultaat van het overleg. Wat de regionale burgeme of de burgemeesters in het regionale overleg hebben gedaan. Ja, dat klopt. Dat heb ik begrepen. Ja, klopt, hè? Klopt, ja. En dan kan er van klopt. alles nog uitkomen. Ja, maar kan ook uitkomen dat er helemaal geen vluchtelingen ja, gaan opvangen. Alles staat nog open, maar... Dat weet ik niet. Ja, ja. Ja, okay. ja, klopt, ja. Maar we hadden het net over anticiperen. Dus misschien ja. kan de gemeente wel gaan anticiperen op het feit dat ze er wel komen... en hoe dat financieel geregeld gaat worden. Uh, dat ja, gaat dat, dat zal zeker moeten. Hè? Maar ja, dat is, dat is landelijke wetgeving op dat gebied natuurlijk weer, hè? Dan ga je daar weer naar kijken. Van, uh, het is goed dat wij die tientallen opnemen. En, en uh, laten we zeggen dat ze tijdelijk blijven voor een jaar. Nou, dan zou je ze toch een inkomen moeten geven. Nou, dat komt dan uit, uit de gemeentekas. En dat komt dan basis. uit de gemeentekas. Ja. Nou, kijk, en daar moet een oplossing voor gevonden worden. Dat, dat er een wettelijke basis is, dat je daarvoor een zak geld krijgt uit Den Haag. Dat vind ik wel. Want ik vind niet dat, het, uh, dat is... jij en ik dat moeten betalen op dit dat moment. Op... Want je betaalt het uiteindelijk niet... al. Oh. nog niet zo geregeld op dit moment? Nee, niet dat ik weet. Dus dat zou... daar ligt nog een taak voor jullie om te kijken hoe je dat gaat... Uh... Ja. ja, maar ja, goed, dan zit je toch op landelijke wetgeving waarschijnlijk. Hè? Hoe zit dat, in, dat in andere gemeentes zegt... die dit al wel hebben dan? Geen idee. Geen idee. Is dat niet daar hoor je, van je niets even? over. Die van het is wel een goede om dat eens uit te zoeken. Ja, ik van, uh, uh, uh, hoe werkt dat nou bij een andere gemeente? Gaat jullie, het nou kunnen gewoon oranje, uit je... jullie kunnen Oranje even bellen. Ja, maar dan heb je de honderden. En... Nou, maar goed, even vragen hoe het op zich geregeld is. Nou, ik er weet, het... Oranje, dat wordt gehuurd van de staat. Ja, ja, maar dat, dat ja. valt onder het COA. Dat is ja. helemaal anders. Ja. valt onder de COA. En COA heeft een zak geld en daaruit wordt het gefinancierd. En dat zal misschien hier ook zo zijn: dat de COA zegt van nou, jullie hebben er twintig. Uh, Kosten à la dit. Ja, ja maar ja, het is inderdaad. natuurlijk wel leuk om dat van tevoren te weten, als gemeente toch? Ja, ja, ja, ja. ja. En als nou, meneer. Beetje, als meneer Paken, dat bedoel ik nou met. Zandvoort? We zitten hier over Ja, praat, nee, nee. De, dat bedoel ik nou met voorlichting vanuit de gemeente. Van hoe gaan we dat doen? Hoe gaat dat in het algemeen? Ja. He, en, en wat zijn de plannen daarover want een stukje voorlichting richting je burgers gaan dat is heel belangrijk, dat is het belangrijkste over. dat is het allerbelangrijkste een goede maar voorlichting ja, naar de burger zodat de burger dat... niet achter, in één keer achterover nee, maar ik begrijp Wat dat het gemeenteraad zelf nog niet weet nee, nee. nee. dat is wel apart het nee. is wel jullie taak om daar nu rappig achteraan te gaan ja, nou, maar dat is, de COA de COA betaalt natuurlijk een x bedrag hè, voor zoveel uh, uh, vluchtelingen die je opneemt die betaalt de COA en de kou ja. wordt weer gefinancierd door het Rijk. Ja. Zo ja, weet ik het is, dat. Het is geen simpel uh, probleem. Het is natuurlijk een... Uh, een ja. En verblijfstatus... Uh, de, en verblijfstatus, dat nee. is een ander verhaal. Ja. ja, precies. Mensen die uitgebroken ja, zijn... En die en in hier, ja, en die, uh, ja. die hier mogen blijven, dat is een heel ander verhaal. Daar, ja. daar gaat het nu even nee. niet om. nee. Zijn er nog andere dingen in de gemeente waarvan uh, u zegt, nou, dat wil ik eigenlijk ook nog wel even kwijt, want er zijn uh, toch wel erg leuke ontwikkelingen. Of ben ik nu een hot beetje het optimistisch Hoort item, hoort item. De krog gaat omgedraaid worden, dus ja, hoort item. Daar ja. gaan we het zo meteen even uh, over hebben met uh, de uh, uh, wethouder die al inmiddels... En over... en dat riepen wij al een paar jaar geleden dat dat moest gebeuren. Ja, het gaat gebeuren, maar nou het gaat ja. gebeuren. Ja, ja. Uh, het is alleen, ja, je moet wel kijken, nu, nu gaat het verkeer natuurlijk langs de scholen. Het verkeer gaat? Het, het, het, het zware verkeer, ja? dat gaat straks langs je school natuurlijk straks. Wacht even, nu toch al? Dat is het gevaar. Nou, nee. Nu kom je de Oranje straat naar beneden. Nee, maar vaak gingen ze ook voor de Krocht en hup, zo dat weer naar boven. Via de Krocht en Nu na, na, moeten ze dus, uh, zeg de maar, het richting uh, de scholengroep. Uh, ja. Of de Oranje straat nee. naar boven. Of de Oranje staat naar boven, dat kan ook, ja. Nee, die gaat naar leden. Nee, die, nee gaat die, dan gaat omhoog. die wordt ook omgedraaid. Nee, nee die wordt niet omgedraaid. Pardon? We hebben het over voorlichting, dus, dus we moeten nog omgedraaid. heel veel doen. Want iedereen weet dat de Oranje staat omhoog gaat. Waar is Gerard? Nee, dat gaan we zo meteen. Nee. De Oranje staat nee. wordt niet omgedraaid, toch? Nee. Nee. Wordt niet omgedraaid? Ja. Ja. Het staat, staat verkeerd in de krant? Ja, oké. Okay. Nou, weer een dus, dus, hoofdstuk voorlichting. Hè? Ja. Dus heb ik toch duidelijk ja. gelezen. Oh, dan, dan hebben we straks een leuk item om even over te babbelen. Dat hadden we toch al. Hadden we toch al. Oh, goed. Nou ja. Ik denk altijd dat verkeerd bericht Ja, ja dan, dat zeg ik nou net. He, van, uh, dat, niet maar dat, ja, okay. dat is niet gebeurd. Goed, nou oké. Maar dat hoe dat, jullie straks. Dat moeten we uh, nog helemaal we weer houden. We het verhalen op de radio. Ja, op en Rob, de... Op ja, en Rob, we hebben toch wel heel wat op te lossen hier. wel? Ja ja, ja, ja, Dus elke keer, hè. Elke keer toch? Ja. Wij gaan uh, dit onderwerp afsluiten. Willem Papels, Sociaal Antwoord, bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. over de discussie over de vluchteling. En uh, veel wijsheid te horen met gemeente en ja. jouw naam. Namens de gemeente, maar ja, ik snap ik wat je dat bedoelt. denk dat hard en hard nodig. Ja, ja, ja, zeker weten. Ja. Nou, hartelijk bedankt en tot de volgende ja, keer. Ja, we ah, okay. luisteren naar ook en met Claire. Goed. Nou, ja, dat is grappig, dat had ik ook gelezen namelijk. And then, the moment I met you again I knew in my heart that we were friends It had to be so Don't say to me I'm old I'm going to marry you Je bent weer terug in Hotel Hoogland, het vervolg van Goedemorgen Zandvoort. We hebben uh, een aardig blok nu tot aan het nieuws, wel gescheiden door muziek. Tegenover ons Ankie Griekspoor, gemeentesecretaris van Zandvoort, welkom. Dankjewel. En Gerrit Kuipers, wethouder in Zandvoort, ook welkom. Dank, dank. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, allebei. We hebben één hot item natuurlijk, dat is ook de reden waarom jullie jullie allebei hebben uitgenodigd. De Zandvoortse ambtenaren gaan ons verlaten en gaan naar Haarlem. Nou, was dat al een beetje in gang gezet. Maar uh, nu ineens is het heel definitief. Ja. ja, is het definitief of is het nog een voorstel? Een... Ja, nee, het klinkt zo heel definitief, maar het is, echt een, uh, het is een voorstel waarbij we zelfs nog een aantal dingen gaan uitzoeken voordat we het definitieve besluit nemen. Dat besluit willen we volgend jaar uh, tweede kwartaal gaan nemen, dus uh, voor de zomer. En wat wij nu hebben gezegd is, we hebben uh, uitgezocht, de raad heeft ons gevraagd om een aantal scenario's uit te zoeken. En voor de luisteraars thuis, uh, het eerste scenario is stel dat je de organisatie zelf in Zandvoort wil houden. Wat moet je dan doen om die op pijl te krijgen, om het zo maar eens te zeggen? Het andere scenario is stel dat je alle ambtenaren naar Haarlem zou doen. We hebben al een samenwerking op het sociaal domein met Haarlem. En uh, we hadden nog een derde vorm, een soort tussenvorm, waarbij wat achter zou blijven en een deel uh, naar Haarlem zou gaan. Dat hebben we onderzocht de afgelopen periode. Inhoudelijk en financieel. En uh, inhoudelijk heeft de gemeentsecretaris een, een analyse gemaakt van dat eerste scenario. Wat moet je nou doen als je de organisatie toekomstbestendig wil maken? Nou, daar weten we dus nu iets meer over. Uh, we weten onder andere dat we dat niet kunnen doen zonder dat we vrij ingrijpend moeten reorganiseren. Uh, dat gaat dus wellicht ook banen uh, dan uh, kosten. Want de vraag is of iedereen dan mee kan in die beweging. Uh, en we hebben natuurlijk met Haarlem al een tijd gesprekken. We hebben die ambtelijke samenwerking en uh, daar zijn we inmiddels op een punt dat we... Nou ja, met elkaar hebben kunnen uh, filosoferen over wat voor model hoort dat dan bij en hoe kun je dat doen. En uh, we hebben met elkaar geconstateerd dat je voor de Zandvoort-situatie een heel mooi model kunt hanteren. Dat heet dan gebiedsgericht werken. Waarbij we eigenlijk uh, een eigen gebied zijn. Uh, bestuurlijk, maar ook uh, ambtelijk met aandacht voor Zandvoort. Dus niet... ...opgaan in die enorme organisatie van Haarlem... ...maar voor onszelf de dingen kunnen blijven regelen zoals we dat willen. En wij zeggen als je bedenkt dat in scenario 1 je dus flink moet reorganiseren... ...dat misschien banen gaat kosten en ook nog eens een hoop geld. Terwijl er een prima alternatief is door met Haarlem samen te gaan werken... ...dan zegt het college nu dat heeft onze voorkeur. Maar mensen moeten ons ook niet op onze blauwe ogen geloven... ...dat wat wij zien dat dat ook allemaal zo is. Dus we hebben gezegd een aantal dingen willen we nog uitzoeken... ...voordat de Raad uiteindelijk met ons een keuze maakt... We willen een onderzoek doen naar de staat van dienstverlening nu, kwaliteit van de dienstverlening en ook hoe we bestuurlijk zeg maar, worden uh, bijgestaan door de ambtenaren. En we willen die evaluatie maatschappelijke dienstverlening, dus die samenwerking die we nu uh, bijna een jaar hebben, die willen we uh, eerst laten plaatsvinden voordat we een besluit nemen. Dus het is, wij als college zeggen heel duidelijk, dit is onze visie, de stip die wij op de horizon zien, die ziet er zo uit. Uh, maar pas over een half jaar nemen we een definitieve beslissing tussen die, die eerste twee scenario's. Hè, dat uitbouwen van de organisatie of alles naar Haarlem. Waarbij wij nu zeggen, wij denken dat er uitkomt alles naar Haarlem. Ja precies, maar als je dan naar de krant kijkt, daar staat dus um, alle Zandvoortse ambtenaren naar Haarlem. Ja, dat is dan de kop hè, die je meekrijgt. Zeker. Als er nog niks besloten is. Zeker. Nou ja, weet je, journalisten, ik, ik snap het ook. Hè, uh, u bent beide ook journalist. Journalisten, die, uh, zeker in kranten, die, uh, die houden natuurlijk wat dat betreft wel van, uh, van duidelijkheid in hun beleving. En een beetje en, een teasertje. Maar... Een teasertje, en, maar wij hebben heel duidelijk, en dat, dat staat ook volgens mij in het vervolgstuk, want u heeft het Harlems Dagblad voor u, daar staat ook heel duidelijk in. We gaan nog een aantal dingen uitzoeken. Uh, nou ja, de krant die schrijft dat dan wat steviger op, want het nieuws zit hem natuurlijk in het feit. Stel dat al die ambtenaren naar Haarlem gaan. Uh, maar we hebben vrij uh, uitgebreid een document gemaakt. Dat is inmiddels ook uh, naar de raad gestuurd. En daar staat heel duidelijk in hoe wij het zien. En dat we nog een aantal dingen willen uitzoeken voordat die keuze definitief wordt. En niet onbelangrijk, de raad heeft er ook wat dat betreft nog, uh, nog wat van te vinden. Het is ook ja, niet een besluit dat wij exact. als college alleen nemen. En dat betekent dat al die dingen die nog uitgezocht moeten worden, die worden dus nog uitgezocht ja. voordat er inderdaad de raad daar ja. een, een klap op gaat geven. Ja. En dan hebben we het over tijdspannen van... Voor de zomer van de volgend zomer. jaar moet dat uh, duidelijk zijn. Want we hebben wel met Haarlem ook besproken. Als we die stap gaan zetten, dan zou je wel begin 2018 die stap willen zetten. Uh, we hebben bij het sociaal domein geleerd dat dat uh, met stoom en water toe moest. Dat hadden we maar vier maanden voor. Dat legt een enorme druk op de mensen die daarbij betrokken zijn. De ambtenaren die het erbij moeten doen. Dus daar hebben we ook wel van geleerd en gezegd. Daar hebben we wat meer tijd voor nodig. Maar dan wil je wel anderhalf jaar de tijd ook hebben. Ja. Uh, Al, als dit helemaal uitgevoerd wordt, hè, zoals het voorstel naar de raad gaat. Wat betekent dat dan concreet voor de Zolverse burger? Dat die voor alles naar Haarlem moet? Of nee, absoluut Of blijft een duidelijk steun? Ja, de dat nee, we houden gewoon meer, de... Meer, ja, dat he? is een dat mooi voorbeeld van de burgemeester. Nou, je ziet al een aantal bewegingen dat we steeds meer dingen eigenlijk gewoon op een hele praktische manier doen. Hè. Wat je ook ziet als mensen op internet dingen bestellen, krijgt gewoon thuis bezorgd. Dus bijvoorbeeld bij het paspoorten zie je nu al dat daar gemeenten zijn. Nou, daar werken wij nu ook naartoe dat je dat gewoon thuis gestuurd krijgt. Dat kan. Ja. Uh, we houden een loket, dus de, de loketfuncties in Zandvoort die blijven gewoon. Uh, u moet zich het zo voorstellen, de mensen die naar Haarlem gaan, dat, dat, er zitten een hele hoop ambtenaren natuurlijk in de ondersteuning. Die helemaal niet dagelijks in contact staan uh, met, uh, met onze inwoners. Uh, daar merk je dus ook relatief weinig van. En de dingen die we nu op het gemeentehuis aanbieden, die blijven ook gewoon aangeboden worden. Je ziet wel de ervaring van andere gemeentes die dit soort bewegingen hebben gemaakt. Zie je wel dat er op een gegeven moment ook een soort tussenvorm ontstaat. Dat als mensen in Haarlem eerder een afspraak kunnen krijgen dan bij wijze van spreken in Zandvoort. Dat ze het ook prima vinden om dat in Haarlem ja, ja, dus te doen. Maar het wordt gewoon hier aangeboden. Maar theoretisch ja. zou het dus kunnen zijn dat je gaat naar het loket in Zandvoort. En dan, dan heb je daar een vraag. En dan blijkt dat dat niet kan daar. En dan word je doorverwezen naar Haarlem. Ja, maar, we hebben, al, ja, maar we hebben nu ook al, het wel zo met elkaar afgesproken. eenvoudige dingen worden aan het loket beantwoord. Maar als je echt een, een, een diepere vraag hebt, dan wordt er een afspraak gemaakt. Nou, dat kan ja. in Zandvoort in de toekomst. Als mensen het goed vinden om dat in Haarlem te doen, dan kan het daar ook. Oh, dus kan het nou, dus inderdaad beide. Ja, het kan beide. Maar alles wat je per mail en per post doet en telefoon... dan maakt helemaal niet uit maakt waar het helemaal die niet uit. partij maakt. zitten. Dus in Precies. die zin verandert er voor de burger niet heel veel? Nee, als het goed is, moet de burger het in dat opzicht ook, ook, ook nauwelijks, uh, nauwelijks merken. Ja, want dat is nu natuurlijk ook al. Er wordt ook al een afspraak gemaakt ja. als het wat uh, dieper ingaat. Exact. Dus in in ja. jullie uh, beleving van dat plan uh, is natuurlijk ook een kostenbatenanalyse gemaakt... Uh, we hebben een redelijk groot aangebouwd gemeentehuis. Ja. Wat, wat gaat daarmee gebeuren? Hebben jullie daar in dat plan visie op gelaten? Nou, zover, zover zijn we nu nog niet. We hebben gezegd, we gaan eerst kijken naar hoe de organisatie eruit zou moeten zien. Een gebouw hoort bij een organisatie, maar moet niet leidend zijn in de keuze die je maakt. Ja. Uh, dus een aantal dingen gaan we ook de komende periode uitzoeken. Hoe we daar uh, praktisch mee om kunnen gaan. We uh, dat wordt wel meegenomen natuurlijk. Ja, als de raad uiteindelijk besluit volgend jaar om inderdaad die keuze te maken... om de ambtenaren te laten fuseren met Haarlem... Dan zul je zien dat we een klein stukje gemeentehuis gewoon blijven gebruiken voor de mensen die nog in Zandvoort praktisch aan het werk zijn. En de rest komt helemaal vrij qua gebouw? En de rest zou zomaar leeg kunnen komen, dat is midden in het centrum. Dat biedt misschien ook weer kansen voor andere dingen, maar we moeten ja. kijken hoe we dat dan gaan invullen. Ja, je moet inderdaad, want het is toch een redelijk kostbaar pand ja. ja. Kijk, voor de duidelijkheid, het gemeentebestuur blijft in Zandvoort. Hè. Dus het oude raadhuis waar bijvoorbeeld wij allemaal een werkplek hebben, dat blijft gewoon. En dat blijft ook gewoon het gemeentehuis. Uh, maar de aanbouw waar uh, zeg maar nu de ambtenaren in zitten, als het allemaal naar Haarlem gaat, zal voor een stukje nog gebruikt worden voor de mensen die in Zandvoort hun werk komen doen. Want je kunt in Haarlem uh, misschien op de loonlijst staan, maar er moet gewoon werk in Zandvoort ook gedaan worden. Dat blijft ook zo. Uh, en de rest moeten we over nadenken hoe we dat inderdaad ja. gaan invullen. Ankie gemeente gemeentesecretaris. Uh, wat betekent dat voor de gemeentesecretaris als dit plan aangenomen wordt? Nou, die blijft gewoon in ieder geval werken in Zandvoort. Uh -huh. Die is uh, adviseur van het bestuur en dat blijft ook zo. Ja. Um, maar die zal de rol van de algemeen directeur uh, niet langer invullen. Nee, dat... Want de rol van al de, algemeen directeur uh, die is dan uh, voorbehouden aan uh, de gemeente secretaris van Haarlem. Nou, dus dat nou, doet nou. ook iets met de functie van gemeente secretaris, ja. zeker. Dus het zou, het zou zo kunnen zijn dat je eigenlijk door dit plan te ontwikkelen... en erachter te staan je eigen functie uh, toch wel redelijk verandert, zeg maar. Zeker, ja. dat, dat weet je ook van tevoren. Je moet op een hele andere manier sturen. Ja. Je kan niet meer sturen vanuit de hiërarchie... maar je moet veel meer vanuit de matrix sturen. Dus je moet veel meer functioneel moet je sturen. Want je moet natuurlijk even goed zorgen dat alle collegebesluiten die er... Uh, Genomen worden dat die op de goede manier worden uitgevoerd door het uh, ambtelijk apparaat, wat dan he, onder de gemeentecretaris van Haarlem uh, direct valt. Uh, maar die couleur lokaal die moet je wel zorgen dat die uh, heel goed herkenbaar blijft. Uh, in alle adviezen en alle producten die ook uh, die ambtelijke organisatie vanuit Haarlem uh, voor de gemeente Zandvoort uh, aanbiedt en dan uh, kijkt naar iets heel simpels zoals verkiezingen, dan blijft dat gewoon zoals het is. Zeker. Ja. Ja, ik denk ook dat het goed is om nog even kort voor de mensen thuis wel te vertellen, dit doen we omdat we een eigen bestuursantwoord willen houden. En dat staat ook, uh, ook duidelijk in het stuk. Uh, je ziet een aantal bewegingen vanuit de Rijksoverheid, hè, er wordt steeds meer van de gemeentes gevraagd. Uh, je ziet dat uh, bij het sociaal domein, waar we al die samenwerking met Haarlem hebben opgetuigd, omdat we voor onszelf ook geconstateerd hebben al eerder van dat gaan wij gewoon zelf niet redden. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in de nieuwe wetgeving rondom bouwen... ...waar de ambtenaren steeds minder zo'n co coördinerende rol krijgen... ...dus steeds minder zelf dingen zitten te controleren... ...maar eigenlijk proces moeten gaan controleren. Dat vraagt om hele andere ambtenaren. En je ziet op veel plekken dat gemeentes nadenken over... ...wie zijn wij en hoe moeten we dat allemaal voor elkaar krijgen? En wat wij heel belangrijk vinden... ...wij vinden Zandvoort echt een gemeente die een eigen bestuur hoort te hebben... hebben een gigantische economie bijvoorbeeld... ...die heel eigen is. Past ook bij Zandvoort zelf. Wij willen ook heel graag zelf dingen doen... Dat zien we nu al in de samenwerking met Haarlem op het sociaal domein. Je ziet dat wij als, als bestuurders ook heel dicht bij de samenleving zitten. Letterlijk, mensen kloppen bij op het raam. Dat willen we ook zo houden. En we hebben dus ook nagedacht over hoe ziet er over tien jaar de wereld eruit. En je kunt dan gaan wachten en kijken hoe het gaat. En je kunt ook voor jezelf bedenken van wij willen dat voor zijn. En we willen ook voor die bewegingen zijn waarbij op een gegeven moment... Het rijk voor je gaat beslissen dat je ja, gemeenschappelijk... Het rijk een de... kaartje neemt en een tekening ja. en zegt van... Dus wij willen laten nu... zien, dit kunnen wij zelf prima doen. En we willen dat eigen bestuur ook houden, dat vinden we belangrijk. Dus uh, het gemeentebestuur blijft, de gemeenteraad blijft, het college van burgemeesters en wethouders blijft. We houden hier verkiezingen, dus de burger zit nog steeds heel dicht op uh, wat wij hier met elkaar belangrijk vinden en hoe ze dat ook willen hebben. Dus die kunnen zelf daarvoor kiezen. Uh, en we willen wat dat betreft ook voorkomen dat je op termijn... Uh, daar is nu helemaal geen sprake van, laat dat duidelijk zijn. Uh, maar dat je op termijn uh, die beweging ziet ontstaan van een gemeente... ...moet minimaal 50.000 inwoners hebben en dan moet je dus maar fuseren met een ander. Want wij vinden dat het in de schaal van Zandvoort prima kan door de mensen in Zandvoort zelf. En zo laat je zien dat je dat... ...in de praktijk dus aan kunt. Dus de schaal van Haarlem is natuurlijk veel groter. Daar zitten veel meer mensen. Je moet je voorstellen, we hebben letterlijk ambtenaren die in hun eentje op een bepaald beleidsterrein zitten. Als die mensen ziek zijn, hebben we meteen een Niet probleem. Nee, nou, in Haarlem heb je daar natuurlijk, hè, dat is toch een schaal tien bijna groter. Heb je daar veel meer mensen van. Dat betekent iets voor hoe je collegiaal met elkaar beter wordt als je samenwerkt. Ja. Dus wij denken dat we het op die manier zo kunnen oplossen dat we het bestuur hier kunnen houden. Maar dat we ambtelijk dus worden ondersteund vanuit een andere organisatie. Hebben jullie het idee dat je nog heel veel draagkracht daarvoor moet creëren? Draagvlak voor bij de raad? Of zeg je van nou het is zo'n mooi voorstel, dat vindt iedereen straks sowieso wel goed? Ik denk dat je sowieso draagvlak moet creëren. Dat spreekt voor zich. De raad heeft dat heel kritisch gevolgd. De, de, de gevoelens die bij mensen thuis leven, als je hoort dat ambtenaren naar een andere gemeente gaan... Uh, die begrijp ik ook heel goed in die leven ook bij raadsleden. Dus die, die volgen dat heel kritisch. Uh, wij zien natuurlijk de voordelen omdat we heel veel van de context snappen. Want we zijn er iedere dag mee bezig. Uh, ik begrijp heel goed dat andere mensen die context minder goed uh, begrijpen. En dat moeten wij dus ook uitleggen. Dat is een taak die ons als Exact. Dus ik, ik snap heel goed dat daar nog een, een, een hoop draagvlak voor, ja. voor moet ontstaan. Niet onbelangrijk, daarom hebben we ook gezegd, doen we dus nog die onderzoeken die we nu gaan doen. Dat is wat ik eerder ook even zei. Mensen moeten mij niet op mijn blauwe ogen moeten geloven dat ik het allemaal zo goed zie. Maar die zijn ook niet helemaal blauw, nee, vandaar. <lacht> Lichtgrijs. Ja, nee, ik snap het wel. Nee, maar dus um, vanuit het idee dat het, dat het ook een grijs gebied is, als dat ja, dan de ja, kleur ja. van mijn ogen is. Ja. Je wil een aantal dingen wil je gewoon objectiveren. En een van die dingen die we willen objectiveren is dat wat wij als bestuur zien, uh, of dat ook in de praktijk klopt. Dus als je dat door een bureau laat onderzoeken, klopt het dan dat de taken zoals we die nu in de praktijk uitdoen voor de best heel aardig gaan. Maar dat het bestuurlijk bijvoorbeeld echt wel piept en kraakt. Nou, Dat willen we op papier hebben en ik denk dat dat ook helpt voor de, de beslissers, de raadsleden om uh, een beter besluit te kunnen nemen. Ja. Goede, goede onderzoeken en goede documentatie ja. is heel belangrijk. Ja. Ja. Kunnen we het uh, even hebben over een ander hot item? Het, uh, het omkeren van de rijrichting van de kroeg. Ik heb nu net begrepen, maar dat was voor mij compleet nieuw, uh, dat je uh, niet de Oranje straat naar boven kunt gaan zoals ze stond in de krant. Maar um, het is dat blijft, dat die blijft naar beneden gaan? Zoals ik het heb begrepen, maar op het gevaar af, want het is mijn portefeuille eigenlijk niet, maar die van Lisbeth Tjalik. Uh, uh, maar die heeft bij de laatste commissievergadering uitgelegd dat het bericht wat in de krant stond, de Zandvoorts krant, niet helemaal correct is. Uh, de rijrichting in de krocht wordt omgedraaid. Uh, verzoek van ondernemers, hè, dat in het verleden bij ons is neergelegd, we hebben gezegd, nou dat kan. Uh, de rijrichting Oranje staat, voor zover ik weet, blijft zoals hij nu is. Er zit ook een gedachte achter, namelijk verkeerd dat naar beneden rijdt, geeft een stuk minder overlast dan verkeerd dat omhoog rijdt. Je moet naar de hoge weg terug, flink omhoog. Ja. Um, dat is in ieder geval hoe ik het uh, ja. begrepen heb. Nou, ik zie dat helemaal voor mij. Ja, dus dan ga je naar beneden bij de, de Oranjestraat, Die gaat de krocht in, dan komt het allemaal bij elkaar daar bij het Raadhuisplein. En dan, dan hebben we twee mogelijkheden om weer door buiten te gaan. Dat is via de um, Haltestraat, die zal daar ongetwijfeld heel blij mee zijn, maar niet heus. Of via de school? Uh, door de Davidstraat. Ja. ja. ja maar Meer hebben we niet. Meer smaken hebben we niet. Toch? Uh, dat klopt. Um, ik, maar het lastige is even. Ik heb dus niet uh, dit ambtelijk nee, uh, ja. voorbereid nee, of besproken. Dus ik, ik vind ook. het een beetje gevaarlijk. Dat ik zeg maar <laughs> nee. antwoorden gegeven. Waar ik ja. weet dat Liesbeth nee. Jalik daar heel goed over na heeft gedacht. Ja. Dus misschien is het goed om haar nog eens even uit te ja, nodigen... volgende keer om dit uit te leggen. Ja, ja Het dus is 2 november de datum, dus wat dat betreft... Er is nog ja. even tijd. En het is denk ik wel belangrijk, dit is natuurlijk wel een, een langlevend verzoek... ook bij de ondernemers uh, in de krocht geweest. Dat ze liever willen dat je in één keer... Uh, vanuit de Haarlemmerstraat doorrijft nee, het centrum in. Ik denk dat de dat De oude, is, oude, uh, de oude situatie ja, was oude wel, situatie via de Oranje Straat. En, maar wat ik in ieder geval wel weet... is dat dit vrij zorgvuldig uh, is voorbereid. Dat er ook uh, met bewoners is gesproken. Uh, er is een inspraakavond geweest. Het is echt allemaal wel heel goed doordacht. Dus het zou ook zomaar kunnen dat de bewoners van de Oranjestraat er nu heel blij mee zijn. En dat de gedachte is dat de verkeersstromen zoals we die nu kennen, dat die ook gewoon het in- en het uitrijden aan kunnen, om het zomaar eens te zeggen. Ja, en het wordt natuurlijk weer geëvalueerd. Dus op het moment dat daar problemen Precies. ontstaan, dan uh, kunnen we er altijd, exact. Kunnen er altijd op Ja, en wij monitoren dat ook. Dus als er, als er onveilige situaties ontstaan of als het op de een of andere manier niet gaat zoals het moet, dan gaan we natuurlijk tussentijds kijken of het, uh, of het anders moet. Ja, dit, dit begrijpen. En dan de verantwoordelijk wethouder daarover vragen. lijkt me inderdaad verstandig om ja dit hier in te leggen. Ja, dus het zal ik het We gaan even een kleine pauze inlassen voor de muziek. zullen no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time when she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime She goes away. And I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew. no sunshine when she's gone, only darkness every day, ain't no sunshine when she's gone, in this house just ain't no home, anytime she goes away, anytime she goes away. She goes away. She goes away. En laatste deel van Goedemorgen's Antwoord vanuit Hotel Hoogland. Anke Kroes, is inmiddels uh, gaan ah, naar huis. Oh. gaat uh, weer verder op deze vrije zaterdag. En uh, dat betekent dat Gerrit Kuipers nog even hier blijft. voor. Uh, Laatste Voor het beantwoorden van nog wat andere vragen, ja. want we hebben er nog wel een paar. Het, uh, het evalueren van bijvoorbeeld uh, de stelletjes op de boulevard. Ja, de kiosken. De kiosken. Ja. Is dat al gebeurd? Gaat ja. dat nog gebeuren? Nee, ja, we hebben een evaluatie gehad. is al gehad. gebeurd. Ja. En wat komt daaruit? Dat, dat het heel erg goed ontvangen is. Dat mensen het ontzettend leuk vonden dat die kiosken er dit jaar stonden. Wie uh, hebben jullie gevraagd? Hebben jullie burgers gevraagd ja. of de eigenaars? Ondernemers, de iedereen die, uh, die, die zeg maar mee wilde, wilde denken. Ja. Uh, het idee om dit te doen, het is wat dat betreft ook relatief snel allemaal tot stand gekomen, was dat we als college zeggen: je moet met kleine, eenvoudige dingen proberen de openbare ruimte wat mooier te maken. Je kunt heel veel plannen maken en daar heel lang over praten, maar dan gebeurt er weinig. Dus we hebben dit voorjaar gezegd, laten we met kiosken uh, werken. En kijken of dat dan op de boulevard wat meer gaat leven allemaal. Um, nou, Je ziet dat uh, de proef zelf heel erg geslaagd is. Dat iedereen het ontzettend leuk vond. Heel, hele positieve reacties. Hè? Er stond ook een stand van een VV waar mensen ook zeiden van Joh, dit, is, dit is ontzettend leuk. Maar in de praktijk moeten we een aantal dingen wel wat beter oppakken. Ja, Het is in korte precies. termijn tot stand gekomen. De kiosken zijn bij de storm. Nou was die storm ook vrij uit somber, Ja, maar dat zo een beetje ja allemaal. daar kun je niks aan doen. Nee, dat nee, is niet anders. Dat is niet, anders. Ook niet Maar ook kleine praktische dingen. Uh, we hadden uh, kiosken nu uh, die uh, voor de gebruikers in de praktijk toch best lastig bleken. Je kon uh, je waarde wel binnenzetten. Maar volgens was er als slecht weer was, was er eigenlijk geen, uh, geen ja. ruimte meer. Wow. Dus ze je moesten je bijna ze automatisch sluiten erg daardoor. van elkaar afstaan. Ja, de openingstijden daar hebben we dus met elkaar over. Gehad, dat ja, je, je moet, moet natuurlijk als ze er staan, dan moet je wel zorgen dat ze bemand zijn. Nou, dat is ook een belangrijk toenten. ding. Ja. En we hadden eigenlijk met elkaar afgesproken, ze zouden voor de periode waarin ze stonden, zouden ze gewoon per, hè, permanent bemand zijn. Maar in de praktijk hebben we toch een paar weken heel slecht weer gehad. Ja. Dat is ook de reden geweest dat we nog twee weken door zijn gegaan om wel een, een, een redelijke periode te hebben om te kunnen toetsen. Maar in de praktijk is dat voor, voor de, de gebruikers toch wel heel lastig geweest. Dus als het ja. hard waaide, dan waaide de kledingrekken om. En Dus ja, een, een aantal kun je dingen hebben we te sluiten. Nou, daar hebben ja. we van geleerd. Dus we hebben gezegd, we willen graag met elkaar door. En tegelijkertijd, dan moeten we wel het uh, wat uh, ja, bruikbaarder neerzetten voor de mensen. Een van de dingen die we ook hadden gezegd is, het moet absoluut voor mensen uh, voor, uh, vanuit Zandvoort, de ondernemers vanuit Zandvoort, uh, die moeten een voorkeur hebben, uh, voorkeurspositie hebben bij het inschrijven. We willen niet een soort concurrentie weer hebben. Nou, je blijkt toch dat iedereen uh, die daarbij betrokken was, zegt van nou, maar kwaliteit is ook belangrijk. Dus op het moment dat... Uh, dat er van buiten partijen zouden zijn die iets echt kunnen toevoegen. Dan hebben wij er op zich niet zo heel veel bezwaar tegen. Uh, en tegelijkertijd de venters die geven ook wel weer heel duidelijk aan. Wij staan daar ook dus denk wel aan dat soort zaken. Dus we hebben een hele hoop dingen met elkaar uh, besproken, uh, opgepikt. Uh, en we gaan nu kijken of we dat kunnen vertalen. Want het is natuurlijk ook een budgettaire kwestie. Uh, en, uh, de verhuurder die ook zegt van joh, maar uh, ja, die kiosken kosten wat. We hadden dit jaar gezegd om te kijken of het werkt. We stellen ze ter beschikking en de ondernemers, ja, die moeten toch iemand erin zetten. Dat kost ook een hoop geld. Dus voor de proef doen we het zo. Maar ja, in de toekomst moet het natuurlijk gewoon wel ook uh, een situatie zijn dat die ondernemers daar gewoon een conforme prijs voor betalen. Want ja, anders het besluit, is het niet eerlijk. Het besluit is dus genomen dat het inderdaad doorgaat volgend seizoen. Uh, nee, dat besluit is formeel nog niet genomen. We hebben nu geëvalueerd. We gaan nu kijken of het, of het op een betere manier kan volgend jaar. En dan komt het terug bij het college. En gaan we een besluit nemen uh, of we dat ja. uh, volgend seizoen weer gaan doen. Ja. Ja. Het voegt duidelijk iets toe aan, ja. aan de boulevard. Want die ja. boulevard is vrij kaal. Ja. Buiten een of twee harenkramen ja. is, is er niet veel. Dus ja, en het is het, op zich wel een, uh, een en, leuk idee. Ja, en dat hoor je van bewoners ook terug die ik gesproken heb. Je hoort het van de toeristen die hier komen. Die eigenlijk ja. allemaal zeggen, joh, een, een beetje een boulevard. Die heeft zoiets als kiosken waar je ook komt. Ik, ik weet niet of mensen het weten. Maar de, de, de boulevard wij. Die komt oorspronkelijk uit een plaatsje in Zuid-Frankrijk, Fréjus. Daar komen die mooie strepen op de, de tegels, onder andere vandaan. Maar daar heb je in dat soort uh, plekken heb je eigenlijk ook altijd kiosken. Ja. Uh, en we willen dus ook goed met elkaar kijken naar wat uh, zit er dan in de kiosken. Hè? Als je het hebt, uh, de kranten die daar verkocht worden. Oh, of uh, speelgoed, of dat soort zaken. Ja. Dus we, we, we moeten iets toevoegen met elkaar waardoor die boulevard wat beter werkt. Uh, en wat meer ook weer die flaneerplek ja. wordt die het eigenlijk nu ja. niet meer is. Ja. Ja. En wat ik ook altijd zeg, we zijn nog wel eens uitgeroepen tot nou ja, de lelijkste boulevard van Nederland. Er is niemand trots op. Maar het is ook een kwestie van goed kijken. En als je erin slaagt om mensen naar uh, andere dingen te laten kijken, uh, dan heb je alweer een, uh, ja. een klein succesje. Ja, ons grote ja. probleem is natuurlijk dat we niet dat mooie weer hebben wat het wel zeker, heeft. Hè. En zeker. Dat, dat nee, dat is, punt, is absoluut een punt. Ja. Ja. Als, een je, als je een een kan rekenen op zes weken zon, ja. dan, dan kun je heel veel doen, ja. denk ik, aan de ja. boulevard. Ja. Neem niet weg dat mensen nog steeds over de boulevard lopen, ook met slecht weer op, op, op, hè, op weg naar de strandpaviljoens. Dus een van de dingen waar we eens goed naar moeten kijken, is kun je als je het zo neerzet, het was nu een proef. Maar stel dat het echt iets voor de zomer wordt, wat voor kiosk heb je dan nodig? Zodat mensen bij slecht weer dan ook nog even naar binnen kunnen wippen. Zodat daar de, de ondernemer ook nog wat aan verdient van aan het slechte weer. Maar hoe dat moet, dat gaan we nu ja, allemaal uitzoeken. Want met daar elkaar staat toch valt natuurlijk alles mee of zo'n ondernemer ja. dat dus wil en daar ja. brood in zit. Want ja. als die wegblijven, dan je. En kun of het betaalbaar is. Bedenken wat je wil natuurlijk. Ja. Ja. Nou, we hebben nog wel een vraag. Uh, een poosje geleden is uh, het hele pop-up uh, gebeuren in ja. Zandvoort. Uh, ja. uh, met veel bombardie van de grond gekomen en zo. Hoe staat het er eigenlijk mee? Want volgens mij is de kwartiermaker, na een poosje was hij weer weg. En eigenlijk zie ik op dit moment geen dingen gebeuren. Ik zie niks Oppoppen. Nee, nou is het, een, het is een beetje een naseizoen inmiddels aan het worden, ja. dus dan popt er hier ook altijd wat minder op. Het is waar, maar even uh, dat de panden binnen kun je nog steeds oppoppen. Nee, zeker. De kwartiermaker die is in september weer gestart. Pascal, uh, Pascal, Pascal Spijkerman, Spijkerman, die heeft een welvriende zomervakantie gehad. Die heeft ook heel hard gewerkt in het eerste half jaar. Um, en we hebben met hem afgesproken dat hij nog een tijdje doorgaat. Daar moest ik ook nog een keertje bij de, bij de raad voor langs. Um, we zijn heel druk bezig om een evenementenvisie te gaan, uh, te gaan maken die moet in de loop van dit jaar klaar zijn. Uh, daar wordt dat pop-up uh, verhaal en uh, het DNA Zandvoort zoals wij het noemen, wordt daar eigenlijk de ruggengraat van. Uh, we gaan volgend jaar een economische visie schrijven die over meer gaat dan alleen maar het toerisme. Dus ook de bedrijvigheid in Noord, de detailhandel in het centrum. Dus we zijn heel druk bezig. Pascal Spijkerman is ook bezig met de Rita en visie waar we kijken naar hoe het centrum functioneert. Dus we zijn enorm druk bezig om dat te vertalen eigenlijk naar een, een, een visie die je als uitgangspunt kunt gebruiken. Als er evenementen naar Zandvoort komen, toetsingscriteria, welke horen bij Zandvoort en hoe willen we dat dan? En een van de dingen die ik altijd zeg als, als wethouder, ik wil echt uh, proberen toe te werken naar waar wij goed in zijn. Wij zijn heel goed in evenementen, dat waren we ook altijd. Dus wij moeten echt uh, de evenementenplaats van de Randstad uh, proberen te zijn. Die plek waar, en dat zie je op het circuit al, dat zie je bij de spot op het strand al gebeuren. Waar uh, partijen als ze iets te organiseren hebben, terecht kunnen. Wij kunnen dat ook goed. We hebben al 70, 80 jaar ervaring met uh, grote evenementen. Of het nou op het circuit is of op andere plekken. Dus we draaien onze hand ook niet om voor iets wat drie, vier dagen van tevoren uh, zeg maar ontstaat. Of als het mooi weer is. Wel met respect voor de belangen van bewoners. Dus als je het hebt over zo'n evenementenvisie, uh, dan leg je daar ook in vast. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat richting je Precies, bewoners. Uh, zodat ook iedereen weet van mijn belangen zijn ook geborgd. Uh, maar we hebben daar denk ik nog een hele mooie weg te bewandelen. Jullie nog uh, andere dingen doen dan evenementen. Want ik kan me voorstellen dat uh, bijvoorbeeld het, het winkelaanbod ook natuurlijk heel uh, een keer bekeken zou kunnen worden in Zandvoort. Ja, ja, ja we hebben de Rita, Ja, zeker, de Rita en horlicavisie die zoomt daar nou juist weer op in. Hè, dat, ja? Die pop-up stores, onder andere, die ja, hoort ja. daar ook bij. Ja. Uh, dus we willen juist heel erg goed kijken naar het winkelbestand. Uh, waar dat overigens wel op een, op een organische manier moet. Hè. Wij gaan niet zeggen, dit moet daar en zus moet zo. Dat moet de markt gewoon zelf doen. Maar een van de dingen die we wel zeggen is, we zouden Best wel willen dat er wat meer winkels komen. Die, hè, delicatessen, en minder van hetzelfde. Minder van hetzelfde. Ja, ja, ja. Daar, daar heb je ondernemers voor nodig. Die Absoluut. En, en die moeten ook investeren. Dus ja, ik denk, dus denk dat het heel belangrijk investeren. is. Ja, ja. Dus we, we, we kiezen nu ook de route. En dat doet Pascal denk ik ook heel erg goed om te enthousiasmeren. En met de ondernemers samen. We hebben een convenant ja. hebben we met de ondernemers uh, gesloten uh, met de ondernemers samen te kijken. Wat kan er. Ja. En hoe bereik je dat? De eerste uh, zeg maar, niet dan hoorde ik een visie, daar zat wat meer een soort verplichtend karakter in. We hebben uh, opnieuw met de ondernemers gezeten en echt met elkaar een zorg. Er wordt eh, document ondertekend waarin staat: dit moeten we doen om dat voor elkaar te krijgen. Ook een aantal dingen die de gemeente moet gaan doen, door Rode Loper, het centrum, ja. in een aantal ja. zaken waar we hard mee aan de slag willen. Um, en uh, dan hoop ik ook dat de ondernemers doen wat we hebben afgesproken en op een aantal zaken ook die kwaliteitsslag met elkaar gaan maken. Ja. En onder andere onderhoud van hè, gebouwen, dat die dan ook die slag gaan maken, waardoor ja. dat ook weer wat naar een. Ja, ja, ja dat slag is toch aanzienlijk. Uh, ik heb nog één praktische vraag. Hè. Stel nou dat ik op een gegeven moment denk: ik heb iets leuks voor een pop-up. Uh, en ik zie toevallig ook nog een pandje leegstaan in de kerkstraat. Ik noem maar een dwarsstraat of zo. Ja. Ik weet niet of dat op dit moment zo is, maar goed. Bij wie zou je nou moeten zijn als je dat wil? Nou. Heel concreet, al. we hebben Pascal Spijkerman die uh, tussen de ondernemers en de gemeente inzit. Voor mij in zijn positie. Dus die kunt u heel goed benaderen. Jeliansen op het uh, ondernemersloket, uh, die kan u zo uh, verder helpen. En we hebben in ieder geval het gemeentehuis afgesproken. We vinden ook dat we snel moeten doorschakelen als die dingen uh, ontstaan. Ja. Dus we zitten echt met een club mensen Precies. samen, wat moet je nou doen bij vergunning, verlening, en bij handen hoe en moet niet je dat. Overloos lang, want exact. Dan is het alweer. Dus laat. we hebben uh, onder andere afspraak gemaakt: als iets pop-up is, hoe gaan we daar dan mee om? En dan ja, hebben we ja. heel keurig afspraak. Wat processen. Dus u moet bij Pascal Spijkerman of Heliansen zijn. Is. Dat zijn dus, uh, dus voor iedereen die dus denkt, ik heb uh, nog wel een leuk idee. Uh, voor... Maar loopt u naar het loket op het gemeentehuis, ja. dan bent u ook dan op dan de goede plek. Verder, ja. En dan maak ik even het bruggetje. Dat is er dus nog, hè? het loket Zeker. dat is er in, absoluut. Uh, en dat blijft, dat, blijft zo, ja. Ja. dat blijft ook zo. <laughs> dat blijft ook zo. <laughs> of we hebben het gehad over de promotie van Zandvoort, hè? de VVV natuurlijk heel ja. belangrijk. Wat zijn de plannen nou met VVV op dit moment? De, de plannen zijn niet anders dan, dan ze waren. Die hebben een, uh, zelf een toekomstvisie uh, geschreven. Een uh, heel lijf document voor de komende drie jaar. Hoe zij uh, de toekomst inkijken en de promotie van Zandvoort willen doen. Daar hebben ze ook een, uh, een belangrijke paragraaf in opgenomen. Over dat uh, pop-up waar we het net over hadden. Dat DNA Zandvoort. En waar ze willen zitten als VVV? Zeker. De VVV heeft natuurlijk ook uh, wat dat betreft de afgelopen jaren prachtige dingen gedaan. Met het jaar rond. Hè? Het beurlen waar we middenin zitten. Het proberen het najaar ook nog een, een hele leuke periode te laten zijn voor. Ja. Die hier komen. Is hun toekomstvisie openbaar die ze geschreven hebben, of is dat voor, alleen voor de gemeente? Nee, volgens mij is die gewoon openbaar. Ja. Waar kunnen we die vinden? Uh, ik denk dat Lana Lemmers van de VVV u daar graag uh, in verder ja. helpt en die wil het vast wel een keer toelichten hier ook aan tafel. Nou, misschien is dat nog wel een uh, idee. Idee ja. om Lana een keer uit te roepen. En dan nodigen nemen we ook het, nog uh, de, ja. de andere wethouder over de, de rijrichting en zo. Dan hebben we gewoon wel weer een ongelooflijk <lacht> leuke ochtend. Ik hoop dat. Ik hoop dat. Ik ja, denk het wel. Ja, maar ook de, de VVV zit natuurlijk nu in de bakkerstraat. Ja. Uh, we het museum hè, natuurlijk. Ja. Daar is nog steeds uh, gesprekken over gaan op dit ja. moment. Wat, wat daarmee uitkomt? Uh... Voorlopig zit ze gewoon in de Bakkenstraat. Daar loopt ook een contract. Uh, ik weet dat de wens bij de politiek is om daar nog eens naar te kijken. Dat gebeurt volgens mij ook. Ja. Uh, maar totdat dat door de raad uh, CQ de VV zelf anders wordt uh, besloten. Is het gewoon de situatie zoals die nu is. Ze hebben ja. een prachtige winkel daar dus ja ze zitten daar goed, zijn er tevreden mee, begrijp ik. dus ja, ja. oké okay. mooi we zijn uh, er bijna door. dank weer voor alle informatie en uh, het enthousiasme waar ja. wij ook ja. gebracht wordt. wij wensen ook u veel wijsheid. Ja. dat hadden we bij sociaal zand voor al, want er staan toch nog wel wat dingen op stapel die echt wijsheid ja. vragen, neem ja. ik aan. dank daarvoor en dank Uw voor uh, het voorst. De, de kop alle ambtenaren naar, naar Haarlem is even wat genuanceerder. Nu. Die is iets genuanceerder dan die daar staat, zeker. Dat is mooi. Ja. Ik zou toch nog eens even met de media gaan praten. Want er zijn nu wel twee dingen die niet helemaal ja. kloppen, toch? Nou, dat, maar dat heb je met journalisten altijd. Loop is, lopen ze even binnen dan. en zeg ik wil graag toch wel even. Ja? Ik, ik zal, zal dat doen. Dus bedankt uh, voor je moeite om hier te komen. En, Een goed weekend en uh, graag tot de volgende keer. Ja, tot de volgende, volgende keer. keer. Dank u. Dan zijn wij nog even terug met de agenda. De ja. agenda, de ving in Zandvoort. Tentoonstelling Anne Frank nog steeds in het, uh, Zandvoort Museum tot 31 december. Ja, en tot uh, eind oktober zijn ook nog de zandsculpturen uh, op de diverse plekken in Zandvoort te bewonderen. Het thema was Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten, en ze blijven mooi. Ja, ze blijven zeker mooi. Ook in het Zandvoort Museum de pop-up tentoonstelling van Donna Corbani met haar bijzondere stijl in het Zandvoort Museum tot 31 oktober. En dan hebben we het uh, wild in Zandvoort. We hebben het al eerder over gehad. En ook de VVV heeft uh, de burl-wandelingen in de waterleidingduinen. Daarvoor kunt u terecht bij de VVV. En even kijken, op internet is www.vvv.zandvoort.nl Dan maar hopen dat we het volgend jaar weer kunnen organiseren. Dus Je bedoelt dat er ontwikkelings voldoende gebeurd wordt. Ja, ja. ja, misschien wordt er wel harder gebeurd dan. Wie weet, wie weet. Tot 22 november is de solo tentoonstelling Flower Power... van Marianne Naderboud in het Zandvoort Museum. Ja, en dan hebben we de DNRT Racing Days. En ik heb daar niet zo verschrikkelijk veel verstand van, maar jij wel. Is dit DNRT? DNRT, ja. DNRT, dus zo heet dat ook. En dat dus het staat racing voor... Oké, okay, de Racing Days uh, op het circuit in Zandvoort. En de Jazz in City in uh, Holland Casino. De entree voor 5 euro vanaf 4 uur vandaag... Dus jazz bij het casino. En dan uh, kunt u tot 18 oktober klaar voor jassen. Dat heet het koppelkraaktoernooi in Laurel en Hardy. En dat vanaf uh, 1500 uur. En het is 25 euro per koppel. Maar dat is inclusief een warm en koud buffet. Goed, we zijn uh, bijna door de tijd heen, zie ik nog 23 seconden. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen. We bedanken natuurlijk Jonas Parsson en Casper Jugensen voor de techniek. De redactie van Roosendaal, Gert van Kuik en Gerrie Rutte. En presentatie van Henny van der Leden. En Rob Petersen, dankjewel. En natuurlijk het Hotel Hoogland bedankt voor de gastvrijheid, koffie, thee en water. Graag tot volgende week. Uh, weer goedemorgen voor het live vanuit Hotel Hoogland. Tot volgende week